Michel Koenen met het NOS Journaal. Een aanslag in Nederland door moslimterroristen is tijdens de coronacrisis minder waarschijnlijk. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de vandaag verschenen dreigingsanalyse. Volgens de NCTV is het door de crisis moeilijk een grote groep mensen te treffen. Ook wordt de bewegingsvrijheid van jihadisten belemmerd... doordat overal in de wereld maatregelen zijn genomen om het virus in te dammen omdat de kans op een aanslag nog steeds voorstelbaar is, blijft het dreigingsniveau aanzienlijk. Dat is categorie 3. De overheid begint twee maanden later met de uitvoering van de nieuwe donorwet. De eerste groep burgers zou eigenlijk vanaf 1 juli een brief krijgen. Met daarin de vraag of ze orgaandonor wilden zijn of niet. Die brief wordt nu pas vanaf 1 september verstuurd. Minister van Rijn vindt het vanwege de coronacrisis nu niet de tijd om mensen deze moeilijke keuze te laten maken. Vanaf september krijgt iedereen boven de 18 een brief over de nieuwe donorwet. Door een gaslek in een chemische fabriek in het zuiden van India zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Honderden raakten gewond. De meeste moesten naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en een brandend gevoel in de ogen. Honderden omwonenden zijn geëvacueerd. De Indiaanse brandweer sproeit water over het gas om verdere verspreiding te voorkomen. De fabriek werd deze week weer opgestart. De productie lag weken stil vanwege de coronamaatregelen in India. En ProRail heeft de politie ingeschakeld om mensen bij station Weesp uit de trein te halen. De trein richting Amsterdam zat te vol. Het lukte niet om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar niemand wilde uitstappen. De politie moest het treinpersoneel in Weesp helpen. Het OV is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling.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 Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars. van. ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alles voor, ongezondheid gezondheid en banen. De visie is nu alles zo beladen Ik denk aan grootmoeders en vaders Maar gek genoeg brengt het ons samen 17 miljoen mensen Op een hele kleine stukje aarde Die schrijf je niet de wetten voor Die laat je in hun waarde Zo zitten er nu duizenden studenten In de lente op hun kamer En ondertussen knijkt de harde die anders slaan, maar met 17 miljoen mensen. Is het best wel even slikken? Zit de helft inmiddels thuis? Maar met 17 miljoen mensen, neus in dezelfde richting, komen we hieruit. Met. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijft je niet de wet ervoor, die laat je. Ja, en met dit nummer 17 miljoen mensen van Davina, Michel en Sneller openen we ZFM Live op donderdagochtend 7 mei alweer. Goedemorgen, ik ben Jelmer Koper en de komende twee uur hoort u mij hier op de Zandvoortse Eter 106.9 FM en uh, sinds kort ook op uh, DHP Plus uh, te ontvangen. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, wat gaan we deze uitzending onder meer doen? Uh, we blikken nog even kort terug op maandag. De historische toespraak van de koning tijdens dodenherdenking op een compleet lege dam. Daar blikken we nog even kort op terug. Zometeen eerst uh, de persconferentie van het kabinet gisteravond. Die bespreken we uitgebreid met de nieuwe maatregelen. Of uh, althans de aankondiging van de versoepeling uh, van de coronamaatregelen. En uh, breaking news wat net is binnengekomen is dat het kabinet heeft gezegd dat er echt grote... Evenementen met uh, landelijk uh, aanzicht, uh, zoals uh, als ik dat goed zeg... Uh, dat die pas uh, zullen worden georganiseerd over een jaar of langer. En als er een vaccin is, dat meldt uh, de NOS vanochtend. Nou, dat even als uh, breaking news dingetje. Om half elf bellen we met uh, Leon van Es voor het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Uh, in het tweede uur uh, behandelen we het pluspunt-item. Het wekelijkse item van pluspunt Zandvoort komt voorbij... En uh, wat ik ook nog even wil bespreken is de Formule 1 game die deze zomer uitkomt. Want dan kan je alle circuits van uh, het seizoen 2020 van de Formule 1 beleven virtueel. En dat ook van wordt. En daar is een hele mooie trailer van uitgebracht. En die wil ik nog even gaan bespreken. Dat natuurlijk in combinatie met uh, lekkere muziek. Want uh, dat hebben we wel nodig in deze moeilijke tijd. Het biedt troost en vreugde. Uh, we beginnen met het nummer van uh, Coldplay. Hier is uh, Viva La Vida. Bij ZFM Live. En leuk dat u luistert. I Coldplay hier op ZFM Zandvoort met Viva la Vida. En we gaan uh, door naar de persconferentie van gisteravond. Want het kabinet kondigde woensdag aan uh, versoepelingen aan te brengen in de coronamaatregelen. En daar ook een uh, heel stappenplan voor uh, te hebben uitgewerkt. voor uh, Dat mensen duidelijk hebben wanneer weer uh, wat kan. Uh, en we gaan, we gaan luisteren naar een kort fragment uit de persconferentie gisteravond. Waar... Uh, de premier uitlegt wat de besluiten die zijn genomen concreet te gaan betekenen. En dan concreet. Per 11 mei gaan als aangekondigd de basisscholen en de kinderopvang gedeeltelijk weer open. De voorbereidingen daarop verlopen goed. De scholen willen graag, de meeste ouders en zelfs kinderen ook... en bij de alle kleerkrachten zeggen volgende week weer aan het werk te gaan. En ik wil u nogmaals benadrukken... ...dat leerlingen het beste hele dagen naar school kunnen en niet een dagdeel. Halve dagen leiden tot meer vervoersbewegingen... ...en er kunnen problemen ontstaan bij de buitenschoolse opvang. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten, etc. Ook de rijinstructeurs vallen hieronder. Voor de contactberoepen gelden twee belangrijke voorwaarden. Ten eerste, het werk wordt zoveel als mogelijk is op anderhalve meter afstand georganiseerd. Dus bijvoorbeeld niet twee kapperstoelen dicht bij elkaar. Ten tweede, er wordt gewerkt op afspraak. Waarbij klanten aan de voorkant vragen worden gesteld om in te schatten of iemand een risico oplevert. Uw kapper gaat dan bijvoorbeeld vragen of u op dat moment klachten hebt... Die check aan de voorkant neemt veel risico's weg en het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Per 11 mei mag iedereen boven 18 jaar buiten sporten. Wel op anderhalve meter afstand van elkaar, dus geen contactsporten. En ook geen wedstrijden en thuis douchen. En per 11 mei kunnen ook de bibliotheken weer open. Uiteraard met een anderhalve meter afspraak. De volgende stap zetten we op 1 juni, als dat kan. Het voortgezet onderwijs kan per 1 juni weer starten, zoals eerder aangekondigd. De manier waarop wordt uitgewerkt. Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open, onder twee voorwaarden. Iedereen zit aan een tafeltje en mensen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Restaurants, cafés, bioscoopzalen. Concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden. Gasten moeten reserveren, uiteraard geldt de anderhalve meter afstand en vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te kunnen schatten of er risico's zijn. Het is natuurlijk cruciaal dat mensen die check vooraf wel heel serieus nemen. Maar dat vertrouwen mogen we na de laatste twee maanden met elkaar wel hebben. Ja, dat was even een kort fragment uh, uit de persconferentie gisteren uh, dus. En even op een rijtje, wat is er nou allemaal uh, besloten? Vanaf 11 mei mogen de contactberoepen weer aan de slag. Dat is dus al vanaf maandag, zoals de kappers en uh, de nagelstudio's. Uh, dit is alleen op afspraken en klanten moeten aantonen dat ze uh, geen, niet onder een risicogroep vallen... En uh, een mondkapje is hierdoor niet verplicht uh, voor die uh, contactberoepen. Uh, sporten mag weer, treden mag weer, wedstrijden uh, nog niet toegestaan en geen contactsporten. Basisscholieren gaan helft van de tijd naar school. De groepen uh, op school zijn dan uh, gehalveerd. Dat is voor 11 mei. En wat kan er vanaf 1 juni weer? Het openbaar vervoer uh, kan weer volgens de normale dienstregeling uh, uh, ...functioneren. Het dragen van een mondkapje is voor de reizigers dan wel verplicht. Uh, middelbare scholen uh, kunnen ook weer open vanaf 1 juni. In de praktijk zal dit zijn vanaf uh, 2 juni. En uh, terrassen, dat is misschien wel een van de belangrijkste aankondigingen die gisteravond zijn uh, gedaan... ...kunnen op 1 juni ook weer open. Iedereen aan een tafeltje en anderhalve meter afstand, zei de premier... Uh, restaurants, theaters, bioscopen en ook uh, de musea mogen 30 bezoekers ontvangen En uh, alleen uh, op reservering uh, voor de restaurants en theaters uh, oh, Voor musea staat een apart stukje en monumenten mogen open Als bezoekers vooraf kaarten kopen en op anderhalve meter afstand blijven Dan nog even uh, kort naar voren voor 1 juli Dan mogen de campings en vakantieparken weer helemaal open Inclusief uh, gezamenlijke douche en toiletvoorzieningen uh, vanaf deze datum mogen restaurants, bioscopen en theaters... Uh, hun bezoekersaantal opschalen naar uh, 100 personen, 100 bezoekers. Uh, al deze maatregelen die zijn aangekondigd zijn onder, onder voorbehoud... dat er geen uh, nieuwe uh, corona-uitbraak uh, uh, zich voordoet. En uh, dat benadrukte de, de premier uh, natuurlijk ook in zijn uh, persconferentie gisteren. Het is trouwens een goed bekeken persconferentie wederom... Uh, ruim 7 miljoen mensen zagen gisteravond uh, het, de persconferentie van het kabinet. We gaan uh, even door naar een nummer van uh, Danny Vera. Een gloednieuw nummer. Hij heet Hold On To Let Go. En wel heel toepasselijk, want we moeten nog even volhouden met z'n allen. Om straks weer door te kunnen gaan. Hier is Danny Vera op ZFM Live. No walls, so I'm free. There's no place I'd rather be on this misty morning in this old town with only hope and a message for the Lord. My tears flowing, got the wheels turning, get the sunshine, got ideas lighting, got the whole world beside me. Gotta hold on to let go. Gotta hold on To let go Ja, dat was Danny Vera met zijn uh, gloednieuw nummer. Hold on to let go. En uh, we gaan nog even kort naar de persconferentie van gisteravond. Want daar zijn natuurlijk ook uh, reacties opgekomen van verschillende uh, brandsorganisaties. Om te beginnen uh, zijn de kappers uh, erg enthousiast over dat zij maandag weer aan de slag mogen. En ook de schoonheidsspecialisten zijn erg positief te spreken over de besluiten. De horeca daarentegen is wat minder positief. Vooral de kleine cafés en restaurants komen zo in de knel. Dat stelt de brancheorganisatie van de horeca. De, de komende week mogen de kappers natuurlijk alweer open. Maar de horeca moet nog even wachten tot en met 1 juni. Voordat zij weer 30 personen mogen ontvangen in hun restaurant. En het terras weer mogen openen. Met het, met het probleem van een, uh, een beperkter aantal klanten... zitten schoonheidsspecialisten overigens niet. Want ze hebben een voor voordeel van de behandelingen... sowieso vaak uh, op afspraak uh, uh, plaatsvinden. En dat uh, de studio's van die nagelslons uh, niet al te veel mensen ontvangen. Maar dan nog even naar de horeca. Want uh, even kijken hoor. De, de directeur van de... Horeca, uh, Koninklijke Horeca Nederland die zegt dat veel, vooral kleine tv's uh, voor, voor, vooral kleine cafés uh, zonder terras betekent dat ze uh, alles uh, binnen moeten ontvangen alle bezoekers en dat uh, kan uh, lang niet altijd uh, 30 personen als ze die anderhalve meter afstand uh, willen behouden dit schrijft uh, nu.nl uh, Beljaard is wel voorzichtig positief omdat er in tegenstelling tot de Geruchten. toch is gekozen voor meer dan alleen het openstellen van de terrassen. Uh, en dat het natuurlijk ook uh, nu weer mogelijk gaat worden om... Uh, bijvoorbeeld voor restaurants die niet altijd een terras hebben... om uh, uh, ook weer mensen binnen te kunnen ontvangen. Nou, tot zover hebben we dit stukje van de persconferentie... denk ik wel uh, voldoende besproken. Er is weer veel veranderd en er gaat ook weer veel gebeuren. Maar uh, we houden het allemaal wel vol... En we gaan naar het volgende nummer. Hier is uh, Louis Capaldi met uh, Somebody You Loved bij ZFM Live. Tot zometeen om half elf het laatste nieuws met Leon van S.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 to know U luisteren naar de 23-jarige Schotse singer-songwriter Louis Capaldi met Somebody You Loved. Een uh, erg mooi nummer vind ik zelf. En het stond ook uh, wekenlang op uh, nummer 1 op de Britse hitlijsten. En ook internationaal scoorde het hoog. Uh, in 2019 is het zelfs genomineerd uh, geweest voor een Grammy Award. Nou, dat uh, mag ook wel uh, voor zo'n mooi nummer natuurlijk. Zometeen om half elf bellen we met uh, Leon van S voor uh, het laatste nieuws uit Zandvoort uh, en omgeving.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 Dit was Suzanne en Freek met Weg van jou. En uh, wat is het een mooi nummer weer geworden natuurlijk. Het is uh, bijna half elf. Nou ja, het is half elf. En uh, we gaan dan naar het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving... hier bij ZFM Live in de ochtend. En uh, deze keer uh, is aan de andere kant van de lijn uh, Leon van S. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Uh, hoe gaat het ermee? Ja, prima. Ik uh, moet zeggen, een, een mooi programma op het moment... Nou, dankjewel. Dat is goed om te horen. Uh, jij hebt wat uh, laatste ja, nou, nieuws. Nou ja, ik uh... heb natuurlijk even, uh, uiteraard net als iedereen, of als velen. We zaten tenslotte gisteren met 7 miljoen uh, naar uh, onze president te kijken. Ja. Uh, de minister-president, maar hij doet het wel goed hoor. Uh, wat heeft dat nou, ja, god, uh, wat betekent dat nou voor Zandvoort? Zo'n dat mm -hmm. spoorboekje. Oh, het leukste vind ik eigenlijk dat het gewoon weer betekent dat binnenkort in elke Zandvoort er weer netjes geknipt door het dorp heen wandelt. Want je ziet toch wel wat pruikjes rondlopen op momenten ja, ja. En uitgroei en dat soort dingen meer. Dus uh, dat gaat een hele verbetering worden. Uh, dat is mooi, maar denk erop, wel op afspraak. Hè? Want we gaan niet met z'n allen nu ineens naar de jongens en de meisjes, naar de knipjongens en meisjes hollen. Ja. Maak een afspraak. En, uh... nou, ik kreeg vanmorgen ook een, een leuk mailtje van Nigel van de Duns. Ons uh, kleine golfbaantje, prachtige golfbaan trouwens. En uh, die gaat ook keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat uh, nou, we binnenkort... Uh, Weer mogen ballen, zoals dat heet. Hè? Ja, er zijn ook mensen die noemen het knikkeren vol volwassenen. Maar golf is en blijft een leuk belletje. Ja. Nou, ik vind het mooi dat de bibliotheek er weer is. Want ja. Ja, die gaat maandag wel... ook weer open, hè? Ja, dat, dat is heel goed. Heel goed. Ja, en dan de terrassen. Nou, ja. nou laten we eerlijk zijn. We hebben er nogal een berg. En uh, dat wordt hard werken. Ik denk dat het voor een heleboel, zeker op het strand, moet het, uh, moet het zeker gaan lukken om daar de anderhalve meter uh, terrassen uh, te gaan inrichten. Het zal in het dorp op sommige plekken een stuk lastiger zijn. Uh, ja, god het wapen. Ja, want daar zit het natuurlijk wel zich, dicht bij elkaar. Maar, uh, ja. ja, kijk, het wapen heeft natuurlijk een heel plein voor zich. Nou, die, die, die, die, daar moet het wel lukken. <laughs> maar kijken we naar het kerkplein. Ja, dat, dat wordt toch wel een dingetje. Maar het is mooi dat het weer open is. Ja. Blijf de zorg de toeloop. Hè? Hou er in de gaten. Het zal drukker gaan worden. Maar ook hou in de gaten dat je afstand uh, blijft houden van elkaar. Hè? Want uh, ja, het is leuk om te zitten. Maar laten we dat ook op een veilige manier komen. Dan uh, ja, het teleurstellende. Dat komt toch ook wel even een beetje langs. Is dat de sportscholen pas op 1 september de lucht in mogen. Ja. He, dat ze daar weer mogen beginnen. En waarom is dat He, precies? Ja, dit, ik, ze hebben na ik vanmorgen nog even op tv voorbij zag komen, uh, hebben ze de sportscholen met z'n allen de keihard aangewerkt om, om een anderhalve meter situatie te creëren. Ja. Uh, ze roepen dat ze er klaar voor zijn. Uh, nou ja, wellicht dat er vanmiddag in de kamer nog wat, uh, wat over geroepen gaat worden dat uh, er hey, misschien eerder een opening voor hun... Uh, tot stand gebracht kan komen. Want laten we even niet vergeten, er is in Frankrijk een onderzoek gegaan, gedaan naar hoe gaat het met het gewicht nu wij in deze crisis zitten. En wat blijkt, iedereen komt aan. En daar komt ja. gewoon, omdat we toch, ja, een, een, een, een wandelingetje in een frisse ja. neus is dan toch wel onvoldoende. Ja. He, dus we moeten eigenlijk wel weer aan het sporten. Nou, laten we afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, de, de, de, de branchevereniging uh, die, uh, gaat kijken of ze een opening kunnen krijgen. Het zal misschien nog wat lobbyen worden vanmiddag in de Kamer. Het is, uh, het is korte termijn, maar dat moet toch ook wel lukken. Ja. Laten we hopen dat daar wat ruimte komt. Maar ja. En hoe, hoe denk je uh, dat het... Zijn, ze vinden het ook wel prachtig dat er dat in ieder geval weer uitzicht is. Dat ja. is. Ja, en hoe denk je dat het in het algemeen gaat zijn, zeg maar, hè? bij winkels... Gewoon, uh... Ja, de winkels als bijvoorbeeld de Ikea, ik noem maar iets. Hoe, gaat het daar dan ook drukker worden? Of denk je nu dat mensen het ja, meer ik, gaan verdelen weer? Ik, ik hoop dat mensen het meer gaan verdelen. Hè. Dan, kijk, de Ikea werd op een bepaald moment toch weer een soort soort van uitje. Bij gebrek aan wat anders. Ja. Hè, maar als je nu ook weer uh, een, een, een keer naar het museum kan... Hè, ook al weet je dat... Je soms misschien moet wachten omdat er al 30 binnen zijn. Uh, dat je ook weer wat, wat ruimte krijgt, misschien in bioscoop en theater. Ja. Uh, het is natuurlijk even afwachten wat uh, ook hier in het dorp uh, gebeurt met de bioscoop. Hoe we het in kunnen richten. Uh, wat er gebeurt met uh, de casino's. Hoe ze het in gaan richten. Dus er komt wel wat leven in. Blijf de zorg. Hoe is het met de toeloop? Hè? Ja. Uh, ik denk dat dat ook voor, uh, voor de burgemeester en voor de veiligheidsmensen uh, toch wel van belang is. Dat uh, niet nu iedereen uh, gelijk uh, op zijn fiets springt of in de benen klimt En uh, als de terrassen open zijn en gaat ja. lopen hollen. Laten we in godsnaam op elkaar blijven letten. Ja, zeker. De, hè, dat is denk ik wel het belangrijkste. Hè? Want uh, wat ja. in de... Uh, volgens volgens krant ook stond, hoe houd je met losse teugels het virus in toom? Dus dat doen we zelf. Ja. He, dat, uh, daar zullen we gewoon aan moeten werken. Ja, houd afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Ja. Dat is iets wat nog steeds uh, geldt natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Dan heb ik toch één dingetje waar ja. ik toch van de week mij een beetje zorgen over maakte. Uh, ik vond in de bus ineens de andere krant. Okay. En het is hartstikke goed dat je in Nederland gewoon het recht hebt om... Ja, tegen te zijn, voor te zijn, uh, dingen mag roepen, dingen mag publiceren. Uh, maar ik heb hier toch wel een beetje mijn twijfels aan. Op het moment dat je dan toch complottheorieën uh, uh, erin gaat zetten, CIA-achtige dingen, uh, inperken van vrijheid. We doen dit niet voor niets. Hè? Er nee. zijn. Duizenden mensen overleden, er zijn duizenden mensen opgenomen in de ziekenhuizen. Ja, en daar hebben dat, we het over. Ja, en dat had meer kunnen zijn natuurlijk als we niks deden. Dat is juist, het uh, vooral. He, juist doordat we gewoon eventjes, uh, misschien wel wat van onze rechten kwijt, van onze vrijheid kwijt waren. Maar dankzij dat is het toch een stuk beter gegaan. Want laten we even kijken, laten we even. Laten we even Amerika nemen. He, waar gewoon veel meer mag. Nou, je ziet de consequentie. Ja. Als ze niet meer. Meer dan anderhalf miljoen uh, besmettingen op dit moment. 70, 75 duizend mensen die daar uh, ja. komen te overlijden. En dat is nog lang niet het einde. Dus ik vind dit een beetje... Ik, ja, laat ik zeggen, je hebt het recht, maar je moet je af en toe opvragen okay. of je elk recht moet pakken. Ja, want dat is dan dus ook echt een krant die je dan kan lezen... Ja, hij lag er echt in de bus. Oké. Okay. terug. En dat is dan speciaal voor deze coronatijd, is die gemaakt? Ja, de andere okay. krant. Speciaal. Nou ja, gewoon mens. Je mag er niet mee eens zijn, maar het is een burgerinitiatief. Okay. En uh, ja, wie vrijheid opoffert voor veiligheid, is beide niet waard. Het staat er op de, uh, hoe heet het, uh, op de voorpagina. Ja. ja, ik denk dat deze ditgeen wat Frank Benjamin Franklin ooit gezegd heeft, dat je dat in een hele andere context moet zien. Nee. En niet rondom deze crisis. Nee, oké. Okay. Uh, nou, dan hebben we nog één klein dingetje. Ik, ik ga daar morgen wel wat meer in detail op, maar ZFM gaat natuurlijk in het weekend uh, weer helemaal los. Nou, helemaal los. <laughs> we gaan weer programma's maken. Hè, we beginnen smorgens met uh, de bekende Wilco Toebak. Uh, Toebak leeft. Uh, dan hebben we even een Korte schoonmaakpauze van een uurtje, dan gaat Goedemorgen Zandvoort erin. Hè? Dus laat iedereen in de gaten houden, niet om tien uur, maar om elf uur. Ja. Dan hebben we na Goedemorgen Zandvoort weer een uurtje. Daarna komen al, uh, Albert-Jan en uh, Rob Harms weer terug met terug Zandvoort op de zaterdag. Op zaterdag. Ja. Aan het in de avond uh, hebben we Fred Heij. Dus uh, voor de zaterdag en voor de zondag met Jess en uh, Zandvoort op zondag. Komen we weer met een heel mooi programma ja, terug? Het gaat allemaal weer beginnen. En daarna <laughs> gaan we gewoon verder groeien. Ik uh, heb morgen dan wat meer details over welke okay. onderwerpen, en met name in Goede Morgenstand, wordt besproken. Nou, dat worden. is dus goed. Ik ja. zou zeggen, tot morgen. Ja, bedankt voor dit moment. En uh, de mensen die de andere krant willen lezen, doe dat dan wel op afstand, zou ik willen zeggen. <laughs> ja, dat is heel goed. Oké. Okay. Nou, okay. dankjewel voor goed. nu. Tot morgen. Ik spreek je dan weer. Oké. Okay, doei. Doei. doei. Ja, dat was uh, Leon van S met het laatste nieuws uh, hier uh, bij uh, ZFM Zandvoort natuurlijk. Uh, we gaan door naar een volgend nummer. Want volgende week zou dat allemaal gaan plaatsvinden in Rotterdam. Uh, Django McCroy uh, met uh, Grow zou ons gaan vertegenwoordigen op het Songfestival 2020. Dunkel Lorens won het natuurlijk vorig jaar. En nu mogen, mochten wij het dit jaar uh, gaan organiseren. Dat feest uh, gaat dit jaar helaas niet door. Dat is verplaatst naar volgend jaar.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 Take it personally.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 Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje voor Joden verboden. Zeker, er waren veel mensen die zich verzetten, mannen en vrouwen die in actie kwamen, die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen. Ik denk ook aan alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid. Aan de jonge soldaten die de meidagen sneuvelden aan de grebbelinie. De militairen die ons koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten. De verzetstrijders die werden gefuseerd op de Waalsdorpervlakte. Of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen. De militairen die niet terugkeerden van hun vredesmissie. Of daarbij ernstig gewond raakten. Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden. Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund. Al was het maar met woorden, ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat mij niet loslaat. Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. Nothing to kill or die for and no to no know possession Ja, dat was natuurlijk John Lennon met Imagine. En de toespraak van de koning afgelopen maandag kon op veel lof rekenen. Het was dan ook een historische toespraak. En het was voor het eerst dat een staatshoofd, uh, dat, uh, dat staatshoofd een toespraak hield tijdens de dodenherdenking op 4 mei.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 Mag ik dan bij jou, van Claudia de Brij, hier natuurlijk bij ZFM Live uh, op 7 mei vandaag. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Nou, dat ging uh, aardig snel voorbij. We hebben al veel besproken, natuurlijk de persconferentie, uh, het laatste nieuws met Leon van S En we hebben een paar mooie nummers gedraaid. Uh, maar er is ook nog een tweede uur vandaag natuurlijk, met onder meer het item van Pluspunt... En ik breng een mooie actie van Make-A-Wish Nederland onder de aandacht. Ook hebben we het nog even over de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. Want die vond gisteren plaats en die wordt vanavond hervat vanwege dat het gisteravond erg uitliep, de vergadering. Dus daar gaan we het ook nog even kort over hebben. En dan vertel ik ook wat er al besloten was gisteren en wat ze vanavond gaan bespreken. Uh, onder, uh, verder bespreek ik uh, het volgende uur nog de game Formule 1 2020. Die komt deze zomer in juli uit. En waar je dan al uh, virtueel kan genieten van het circuit van Zandvoort. En een echte Grand Prix kan rijden. Wel in een game, maar misschien wel uh, net zo gaaf natuurlijk. Uh, wat ook bij uh, ZFM uh, Live hoort is natuurlijk de lekkerste muziek. En uh, we sluiten dit uur uh, af met uh, in ieder geval een nummer van The Dire Straits. Uh, Sultans of Swing en uh, als we daarna nog tijd over hebben dan draai ik nog lekker een nummertje dus uh, hierbij Sultans of Swing van Dire Straits tot zo in het tweede uur van ZFM Live the Band is blowing Dixie, double fall time. with the sultans with the sultans nog Swing van de Dire Straits en een volgend nummer staat alweer klaar om het uur mee af te sluiten dit is de Ierse band Inhaler met hun uh, nieuwste nummer uit januari We have to move on tot zometeen in het tweede uur